De Duitser Andreas Blum is benoemd tot directeur van het Groninger Museum. Hij is de opvolger van Kees van Twist, die in december opstapte vanwege de enorme schuldenlast van het Groninger Museum. Blum is nu directeur van een museum in Keulen. Nederland is voor hem geen onbekend terrein. Tussen 1993 en 2005 was hij in Amsterdam hoofdpresentatie van het Van Gogh Museum.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 Mijn naam is Benno Veugen. Welkom bij dit programma Peaceful Radio, aflevering 777. We zijn begonnen weer met een gloednieuwe CD, is dus bijna elke week wel raak. En dit keer is het uh, Petra Eichstedt, uit Duitsland die met haar CD My Own Little World de spits afbeet. We gaan verder met uh, Tim White en Joe Paulino. En uh, Tim speelt bamboefluit, sitar, gitaar. Daar heb je hem al. De sitar. En Joe piano, synthesizer, percussions. Hun CD inhale Slowly. Veel uit plezier. شمعدو كان ناس معني بخيران كي اليوم وش بقالي يا قلبي عيبني ومعناك شي نادما سببتي الامحان وزاد في شقايا ضنيتك دبار في قصدي تفهمن وتفشل أقرار حدث المقوية Rabbi, je houdt me voor de dienst. We wonen in de hemel. Als ik op de dienst. En de van Terry Oldfield met Celtic Spirit. Terry Oldfield, die samen met zijn neef Michael Oldfield... en de wat oudere onder ons, die kennen dat nog wel. was is dus ook een poplegende, Michael Oldfield. En ze hebben samen een cd gemaakt. Ja, kan gebeuren. We gaan naar de laatste...